Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij het tweede debat in de VS tussen president Barack Obama... en zijn uitdager Mitt Romney was de economie weer het belangrijkste thema.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 Romney reageerde door te zeggen dat hij echte banen wil in de Amerikaanse olie- en gasindustrie. Romney had verder forse kritiek op China dat volgens hem Amerikaanse technologie steelt. In de landelijke peilingen lagen de twee kandidaten voor het debat ongeveer gelijk. In de belangrijke swing states liep Romney in op Obama.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 Het weer, helder en droog met minimaal rond 6 graden. In de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten regen. In de loop van de middag wat droger, maar het blijft bewolkt en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL, de Holland-Amerika-lijn. Martijn Middel en Robert Smit. Een goedemorgen. U luistert naar Omroep WNL... met een speciale uitzending door Holland-Amerika-lijn. Alles over de, het Amerikaanse presidentsdebat... wat uh, ja, een half uur geleden is afgelopen. Ja, want wie heeft dat debat nou gewonnen? Dat is een van de vragen die op dit moment kan worden gesteld. Obama, zeggen veel mensen, maar heel duidelijk is dat beeld nog niet. Hopelijk krijgen we een duidelijker beeld voor u in het komende... Uur. In ieder geval, uh, het debat is nu ruim een half uur voorbij... en we gaan de stand van zaken op een rijtje zetten. Wouter Zantingen in Washington heeft voor ons het debat nauwlettend gevolgd. Goedemiddag, Wouter. Goedemorgen. Ja, het afgelopen televisiedebat noemde je een paar uur geleden uh, saai. Wat vond je nu van het uh, televisiedebat van vannacht? Nou, dit was een behoorlijk spektakel. Ik had er wel een lol in. Er uh, was veel meer aanvallend. en Een veel, goedere, veel betere uh, moderator ook, hè? Kinder Crowley... Deze keer, uh, dat was wel vuurwerk. Nou, want want uh, op Twitter gingen er uh, veel verhalen rond dat uh, Candy Crowley aan de kant van Obama stond, uh, een beetje partijdig was. Uh, was dat zo? Ja, ik denk dat het wel geargumenteerd gaat worden aan de Republikeinse kant, zeker. Uh, er was van tevoren inderdaad gezegd dat zij eigenlijk niks mocht gaan zeggen, dat zij alleen maar de de, de, de, mocht helpen met mensen hun uh, vragen stellen. Maar ze dan een hele actieve rol. En ze zei af en toe ook tegen kandidaten en vooral tegen Romney: U heeft geen gelijk als dus geen gelijk had. Kijk, het was waar wat ze zei, maar de vraag is natuurlijk: Is dat wel de rol van de moderator? Ja. Obama uh, onderbrak uh, Romney meerdere malen. Is dat, is dat, hoe heb je dat ervaren? Ja, dat deed hij inderdaad. Uh, van tevoren uh, werd gevreesd dat dat uh, misschien te agressief zou overkomen. Uh, ik heb het idee dat dat eigenlijk wel, wel goed was. Het eerste debat uh, liet uh, Obama alles over hem heen komen. Ook als er van dingen werd gezegd die misschien niet waar waren. Bijvoorbeeld dat hij 700 miljard ging snijden bij de Amerikaanse uh, ouderenzorg. Uh, uh, maar dit keer zei hij dus steeds: van uh, Mr. Romney, what you're saying is simply not true. En uh, voor mij kwam dat wel, wel goed over. En Romney was niet zo goed om hoe daarmee om te gaan. En hij kwam er wat nerveus over. En uh, ja, Obama kwam wel sterk uit de, uit de bocht daarmee. Ja, Obama die werd de vorige keer zo bekritiseerd dat hij eigenlijk een beetje alles over zich heen liet komen. En, en ja, leek een beetje flats in het de debat te staan. Uh, Romney het tegenovergestelde. Uh, Obama heeft zich herpakt? Ja, zeker. Hij heeft heel veel debattraining gehad. Hij was agressief, maar niet te agressief. Hij werd op een gegeven moment wel boos. Uh, maar dat was uh, toen het over, over Libië ging, uh, uh, namelijk omdat Romney hem daar uh, heel erg persoonlijk aanviel. En dat was ook het, uh, het punt waar Kim Crowley tegen hem zei, uh, tegen uh, Ronnie, zei, wat hij vertelde gewoon niet waar was. Hè? Want hij vertelde eigenlijk van, uh, ja, Obama die heeft wekenlang uh, gezegd dat het alleen maar een, uh, een relletje was en dat het geen terrorisme was. Terwijl Obama al de eerste dag zei, we will never accept this act of terror. Uh, en, en toen zag je ook dat hij wel, wel presidentieel overkwam. Dat hij ook uh, toch zei van, het was mijn verantwoordelijkheid. Ik was president hier en. Uh, uh, ja, dat waren gewoon go go go goede momenten voor Obama. En je zag inderdaad ook uh, uh, op andere punten uh, uh, in het debat. Uh, hij was uh, agressief, uh, hij was uh, fel, maar niet te drammerig. Want voor Romney ging steeds argumenteren over dat hij te weinig tijd kreeg. En dat kwam een beetje jammer over. Maar het was het meer zo dat het Obama gewoon overkwam als iemand heel erg geloofde in zijn eigen verhaal. Ja, Romney kwam op sommige momenten zelfs een beetje bedweterig over. Zal dat hem worden verweten uh, de aankomende uren, dagen? Ja, dit is inderdaad de, de Romney die, uh, die mensen niet willen zien. Uh, uh, en dit is inderdaad een, een vervelende kant van, van de Romney. De Romney die uh, ja, toch een beetje een bedweter is. En ja, hij kwam toch echt wel wat, wat terug over. Uh, ook dat hij ging argumenteren met Kimmy Crowley. Dat, ik bedoel, dat moet je ook nooit meer in discussie gaan met, met zo'n uh, moderator tijdens het debat. Hij had ook wat andere momenten wel een beetje vreemd dat ging over bijvoorbeeld uh, vrouwen dat uh, ze minder verdienen dan mannen. Wat hij erin ga ging doen. En dan had hij een soort ouderwets verhaal dat hij als gouverneur ook een vrouw wilde aanstellen. En dan had hij binders with women. Dan had hij dus, uh, had hij, uh, dus uh, oude notomappen gevonden met, met geschikte vrouwen erin. En dan ging hij op zoek op straat naar een geschikte vrouw. En dat kwam er wat ouderwets over dat, dat hij dan maar uh, uh, als man uh, op zoek ging naar een geschikte vrouw om te redden. Om een baan te stellen dat Obama een veel moderner verhaal had. Dus hij kwam inderdaad wat hout terug over het hele debat. ...van ouderwetser en uh, het was niet zijn setting, de uh, town hall. Maar hij deed vast ook wel iets goed. Uh, ja, wat, wat hij heel erg goed deed... ...en dat doet hij altijd weer... ...is alle vragen terugbrengen naar de economie... ...want dat is natuurlijk het punt waar hij mee kan winnen. Uh, kijk, er zijn gewoon, uh, het is gewoon zo dat in de afgelopen vier jaar... ...voor de uh, veel Amerikanen niet genoeg verbeterd is... ...of zelfs uh, verslechterd. Kijk, over het algemeen is de werkloosheid iets omlaag gaan. Maar ja, het is natuurlijk niet genoeg... En dan zegt uh, Romney ook, kijk, toen Reagan aan de macht kwam, hij heeft in vier uh, tijd, heeft hij uh, twee keer zoveel banen bereikt als jij. En toen wonen daar uh, misschien wel uh, 30% minder Amerikanen nog. En uh, uh, uh, ja, bedoel, daar heeft Obama natuurlijk weinig antwoord op. En Romney zegt, kijk, ik heb het uh, business ik kan dat wel. En daar moeten jullie met mij stemmen, want ik ga er gewoon voor zorgen dat er veel meer banen mee komen. Ja, het was dus iedere keer terugvallen op zijn stokpaardje eigenlijk. Uh, die, die, die banen, uh, dat, dat, het gebrek aan uh, banen creëren... Wat, uh, wat Obama zou hebben uh, gecreëerd. Uh, maar het kwam ook wel eens over als ontwijkend uh, gedrag. Uh, was, vond, vond jij dat ook? Ja, uh, en hier zul je ook wel wat de kritiek gaan horen van de Republikeinen. Uh, de vraag die gesteld werd door het publiek... ik had af en toe die idee van het lijken we allemaal... Uh, als op de vraag van uitgezochte democraten. Dat hm. was een, een, een, een, iemand die illegaal was, die wilde weten wat, uh, wat daar ging gebeuren. Ja, dat is lastig voor Romney, want die is natuurlijk keihard op, uh, op uh, tegen illegale En dan ja, komt het vervelend over als je tegenover zo iemand staat. Dus dan gaat zo'n verhaal maar gauw terugdraaien in de economie. Of het gaat over, over misschien een negatieve kant van wapenbezit. Ja, daar wil republikeinen helemaal niks van weten. Dus hij draaide zelfs een, een, een vraag over wapenbezit weer terug naar dat gezinnen dit wel uit elkaar vallen en dat er wat moet gebeuren aan armoede. Ja, over wapenbezit gesproken. Op een gegeven moment kwam er een verhaal van Romney over duizenden wapens... die Obama aan drugsdealers zou hebben gegeven. Romney wist zelf ook niet helemaal hoe dat zat. Hoe zit dat nou? Ja, dit is een groot schandaal in de VS. Fast and Furious heet dat. De Amerikaanse dienst, de ATF alcohol, tobacco and firearms, een soort... Uh, ja, dienst ...die dus zorgt dat er niet zo gesmokkeld wordt met, uh, met alcohol en drugs en, en dus uh, ook uh, rookwaren. En uh, wat die hadden gedaan is, die hadden een soort programma opgezet... ...dat ze een beetje wapens lieten smokkelen naar, uh, naar Mexico. Maar dan gingen ze dan kijken waar die wapens heen gingen... ...omdat ze dan uh, probeerden niet de, de kleine smokkelaars te pakken, maar dan de grote. Hè? Want dan wilden ze kijken waar het allemaal terecht kwam. Ja. Nou goed, dat is uiteindelijk misgegaan. En ook hebben ze uh, niet een paar wapens laten smokkelen, maar heel veel wapens... En veel van die wapens die zijn ook uiteindelijk gebruikt uh, uh, bij grote misdaden en uh, door, door drug dealers. En er zijn zoals de Amerikanen mee gedood. Dat is een enorm schandaal geweest. Er uh, is ook een onderzoek ge ge gedaan naar uh, uh, het uh, uh, Justice Department in de VS die daar een beetje achter stond. Eric Holder, uh, dus uh, uh, iemand van het uh, kabinet van, uh, van Obama. En dat is inderdaad een, uh, een, een, ja, een, een groot schandaal geweest. Ja, nou, duidelijk in ieder geval dat Obama het debat heeft gewonnen vannacht. Uh, maar uh, heel veel republikeinen die wellicht de schuld gaan geven aan CNN. In ieder geval, uh, wat nu betreft, dank aan jou, Wouter Zantke. Ander nieuws dan, want ja, uh, we hebben dan wel de, al een hele tijd over de Amerikaanse uh, verkiezingsdebatten. Maar ja, we hebben ook gewoon nog kranten in Nederland. Ja, en die uh, zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze maar eens met u door, te beginnen met de Telegraaf. De economische crisis raakt ons niet alleen in onze portemonnee, maar zorgt ook voor een toename in burenruzies, schrijft de krant van Wakker Nederland. De stress van het werkloos thuiszitten is een groot probleem in grote steden. In Amsterdam verdubbelde het aantal burenruzies in een jaar tijd. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt hebben een korter lontje... en reageren zich vaak af door bijvoorbeeld hard met de deur te slaan. Ook in Utrecht, Groningen, Tilburg, Nijmegen en Breda... neemt het aantal burenruzies toe. Ja, de vervelende, vervelendste bijkomstigheid van de economische crisis... is dat buren simpelweg te veel tijd hebben om ruzie te maken. Bijna een derde van de Nederlanders heeft wel eens ruzie gehad met de buren. De dieven die maandagnacht zeven kunstwerken uit de Rotterdamse kunsthal stalen... zullen daar weinig plezier aan beleven. Dat schrijft Spits. De unieke schilderijen zijn namelijk niet te verkopen. De kraak was volgens de politie goed voorbereid... maar beveiligingsexpert Ton Kremers, voormalig hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum... denkt daar anders over. Hoe weet de politie nou hoe de inbraak is voorbereid... Als je iets steelt wat je vervolgens niet kunt verkopen... heb je volgens mij van tevoren helemaal niet goed nagedacht, zegt hij. Wel hebben ze een bijzonder waardevolle buit binnengehaald. De zeven gestolen schilderijen zijn volgens experts... zeker enkele miljoenen euro's waard. Die inbraak in de kunsthal is de grootste kunstdroof in Nederland sinds 1991. Dan de Volkskrant. Die schrijft dat algemeen medisch onderzoek bij mensen zonder klachten... geen gezondheidswinst oplevert. De krant citeert de Cochrane Collaboration. Een groep wetenschappers die het bij het bewijs van medische bewij behandelingen napluist. Ja, die tekst gaan we ook nog even napluizen. De groep bekijkt de 14 beste onderzoeken naar, naar de gezondheidschecks... en kwam tot de conclusie dat het nut van zo'n medische APK-keuring... de simpelweg niet is. Er werd bij hen niet vaker een ziekte vastgesteld. En het meest opvallende... Ook het sterftecijfer bij de ruim 180.000 personen... van wie het nut van een gezondheidscheck is onderzocht, daalde niet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND moet met nieuw beleid komen... voor asielzoekers uit Iran die zich in Nederland tot het christendom bekeren. Nederlands Dagblad citeert asieladvocaten Jacob Wedemeijer en Frans Willem Verbaas... Tot nu toe vond de IND dat bekeerde Iraniërs... relatief veilig konden terugkeren naar hun land... mits ze terughoudend zouden zijn in de beleving van hun geloof. Dus niet gaan evangeliseren of te veel zichtbaar voor de omgeving naar de kerk gaan. De situatie van nieuwe christenen is volgens het laatste ambtsbericht over Iran sterk verslechterd... en dus kunnen de asielzoekers volgens de advocaten niet worden teruggestuurd. Wel moet onderzocht worden of hun bekering, niet tot, eh, of hun bekering tot het christendom geloofwaardig is. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. zeker. Nu de stofwolken na het debat tussen Romney en Obama weer zijn neergedaald, kunnen we zo langzamerhand wel een winnaar gaan aanwijzen. Ja, nou u hoorde het net al van Wouter Zantingen, die dacht toch wel dat Barack Obama uh, de grote winnaar was, maar wij zijn ook benieuwd wat Thijs Roest ervan vindt. Amerika-deskundige en hij heeft het debat vanuit Salt Lake City kunnen volgen. Thijs, goedemorgen. Ja, uh, goede nacht moet, uh, moet ik bijna hier zeggen. Ja. ja, was er een duidelijke winnaar in jouw ogen? Ja, de duidelijke winnaar was toch eigenlijk wel Barack Obama. En eigenlijk niet eens zozeer omdat hij nou buitengewoon veel over Romney heen ging, maar wel omdat hij in vergelijking met de vorige keer wel niet dermate veel beter was, dat het eigenlijk zoiets is van, ja, nu heeft hij wel eigenlijk gewonnen en dan moet hij ook volledig die winst krijgen. Ja, was maar goed, het... als, je, als je naar de uh, Amerikaanse media, dan is het een grote verliezen van het Amerikaanse volk. Want in de Amerikaanse media gaat het er nu alleen maar over, over hoeveel vuurwerk er was en over hoeveel uh, stof het heeft doen opwaaien, zoals jullie zeiden. Ja, ja, want ja, stof heeft het zeker doen opwaaien. Um, je, je, je stelde net dat uh, ja, Obama er, er ja, veel beter in zat. Um, komt het misschien dat we, uh, dat we Obama nu als winnaar aanwijzen omdat hij het de vorige keer zo slecht heeft gedaan, dat het wel ja, heel erg gemakkelijk is om het nu beter te doen? Of, of ja, ligt dat nou, toch nee, wat anders? Dat, nou, ook, ja, het was heel makkelijk om het beter te doen. Want ja. ik heb echt zelden zo slecht iemand een debat zien doen als, een, uh, als tien dagen geleden. Ja. <laughs> maar, dus wat dat betreft, dat, dat was niet zo moeilijk. Maar nee, hij deed ook wel echt goed. En uh, je zag dat Romney daardoor ook een beetje van zacht heeft gebracht. Want er waren best wel wat momenten waarop, Obama Obama zijn ingestudeerde one-liners keihard eruit wist te slaan... ...en die vervolgens bij Mitt Romney aankwamen... ...die werd nog lang niet meer zo vriendelijk lachend als de vorige keer erbij stond... ...en zo nu en dan zelfs eigenlijk onbeschoft overkwam. En uh, het was ook van Obama... Weet je, ...een paar jaar geleden zou je misschien gezegd hebben dat Obama ook onbeschoft was... maar. Ja, binnen deze verkiezingsstrijd uh, is uh, eigenlijk alles gepermitteerd tegenwoordig. Dus uh, op een gegeven moment leek het bijna alsof ze echt van elkaar te de zouden gaan. Dus wat dat betreft uh, had, had zelfs dat bijna niet verbaasd. Maar goed, nee, het was, uh, hij had het niet veel slechter uh, kunnen doen dan de vorige keer. Maar hij is het dit keer wel echt duidelijk. Um, nou ja, aan de ene kant heel erg zijn, zijn, zijn visie vooruit weten te brengen. En heel erg kunnen ingaan tegen Romney En een verbinding kunnen leggen met, uh, met kiezers. Ja, dat wil niet zeggen dat hij nu de verkiezing heeft gewonnen hoor, want het blijft spannend. Maar uh, hij heeft het niet beter gedaan. Nee, ja, je, je zei dat ze elkaar uh, uh, soms zelfs bijna in de, in de haren vlogen. Uh, uh, vooral ergens in het begin van het uh, debat was er een, was een moment uh, waarop we wel eens niet een spelletje van een seconde of dertig voorgeschoteld kregen. Waar ging dat ook weer over? Het ging over Detroit. Het ging, uh, ja, het ging even over, uh, over hoeveel. Uh, uh, over, over de, de, de, de bail-out, over, over het redden van de. Uh, van de, van de auto-industrie. En dat, op een gegeven moment werd dat inderdaad langzaam steeds verder en wel eens niet een spelletje, wel eens niet een spelletje. Die, dat eigenlijk vanwege het moment zelf heel belangrijk was en later wel eens niet het een spelletje won Obama heel duidelijk. Toen ging het over of, uh, of hij de volgende ochtend, uh, de ochtend na dat aanslag was geweest in Benghazi, waarbij een ambassadeur om de leven kwam, een Amerikaanse ambassadeur, toen was de vraag, heeft Obama dat nou een, een, een daad van terreur genoemd, ja of nee? En Romney uh, heeft in de afgelopen dagen al een paar keer gezegd dat Obama dat niet heeft gedaan. Ja, als je gewoon duidelijk kijkt naar wat hij heeft gezegd... heeft Obama heel duidelijk gezegd dat het een act of terror was, een daad van terreur. Ja, en, en de zelfs de Theresa of de debatleider de die, die, die maakte Romney daar al duidelijk. En dat was echt een buitengewoon harde klap. Dus het was gewoon heel duidelijk... Uh, de, de, ja, Obama was echt bazig gewoon. Ja, maar... En Romney weet je bazig. Maar het, het, is ook, het is ook gek, hè? zoiets van Obama staat dan duidelijk op beeld dat hij dat gezegd heeft. Toch blijft Romney het tegenovergestelde beweren. Waarom doet men Romney dat? Nou, kijk, in dit geval hij had hij Obama tegenover zich... en was er eigenlijk een heel duidelijk iets van... dit zijn echt een paar woorden die, um, die uh, gezegd zijn. Dan kan je gewoon heel duidelijk zeggen, heeft hij dat wel of heeft hem hem niet gezegd? Maar het is een hele interessante vraag die je stelt. Want eigenlijk in de, in de Verenigde Staten doet het er eigenlijk al een tijdje niet heel erg meer toe... of je nou de waarheid spreekt of niet. Het gaat er, eh, zeker bijvoorbeeld in het, in het vorige debat... heeft Romney een paar dingen gezegd die gewoon absoluut niet waar waren. Maar omdat Obama er niet tegenin ging... werden ze bij wijze van spreken waar. We, werden ze voor het gevoel waar. Dan is het zo van, nou, misschien als twee dagen later blijkt... dat Romney het niet helemaal bij het juiste eind had... dan had hij het misschien niet helemaal bij het juiste eind. Maar er zal wel, waar rook is, uh, is vuur, weet je wel. Dus er zal wel iets aan de hand zijn. Oké, okay, dat... Van de Republikeinen. Ja, het was, het was een. Uh, sommige mensen noemden dat de volgende ochtend alsof je de vlees voor de leeuwen hoorde van de factcheckers. Want er klopt er niets van die speech. Maar dat maakt het niet uit, want dan gaan eigenlijk allemaal fantastisch uit. Paul Ryan heeft alle aandacht gekregen en er zal nog iets aan de hand zijn met de plannen van Obama. Ja, maar die, die onwaarheden. Dus worden de Amerikanen daar niet een beetje moe van? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Dus, dus ze hebben liever zoiets van. Laat mij maar een visie zien waar je mij heen brengt. Uh, ...dan dat ze nou heel erg zich bezighouden met feiten. En ik, daarom was het bij onze verkiezingen in Nederland ook zo heel erg grappig om te zien... ...toen uh, op een gegeven moment uh, uh, Rutte werd uh, beschuldigd van liegen. Toen zei Diliëk Samson op een gegeven moment gewoon, oké, okay, zand erover. Nou, en hier blijf je eigenlijk gewoon heel met modder gooien. En gaat het er dan meer om met hoe je met die modder gooit... ...dan wat die modder nou precies is. De laatste Dus vraag. ik denk bang. Ja, ik weet eigenlijk dat we dus dat we ook... Wat dat betreft is het altijd heel interessant om naar de Verenigde Staten te kijken. En daarom zeg ik ook, Nederlands volle let alsjeblieft op. Want het is echt gewoon... Het begint echt spannend te worden. Het is echt gewoon... Het was een beetje aan het indutten, maar sinds dat vorige debat is het gewoon weer heel erg... Ja... Spannend om naar te kijken, interessant om te kijken. En sommige dingen die je nu hier in deze verkiezingen ziet, zal je gewoon in de toekomst ook in Nederlandse verkiezingen zien. Dat, zo heeft het altijd al gewerkt en zo zal het ook dit keer gaan. Ja, de laatste vraag uh, die werd gesteld mm -hmm. uh, tijdens, het, uh, ja, tijdens het debat, die kwam vanuit het publiek. Dat was de vraag, wat is het grootste misverstand over u als presidentskandidaat? Wat, wat, mm -hmm. wat, vond jij, wat vond je van die antwoorden? Obama kwam eigenlijk een beetje met een verhaal over uh, uh, dat hij dezelfde kans wil voor iedereen. En dat, uh, ja, dat wordt geschetst dat hij dat niet zo uh, zou doen volgens dat Romney. Omdat hij socialist is. Ja, precies. En uh, dat uh, Romney zei, ja, Obama ja, Romney, die schildert al... mij altijd verkeerd af. Ja, die, die schildert me verkeerd, verkeerd af. Nou, eigenlijk, Romney wordt altijd afgeschilderd als een geldwolf... En uh, Obama wordt uh, afgeschilderd door rechts als een socialist die eigenlijk niets liever wil dan de, de kolenindustrie nationaliseren en uh, een soort communistisch systeem in, invoeren. Ja. En beide dingen zijn natuurlijk gewoon ja, ontzettend onwaar. Romney is, een, uh, is eigenlijk, ook als je maar Nederlanders zou laten zien, want Nederlanders zijn over het algemeen iets linkser dan de Amerikanen. Romney is eigenlijk een heel gematigde man die in het afgelopen jaar enorm naar rechts is opgeschoven. ...om te zijn binnen zijn eigen partij. Nou, dat is op een gegeven moment gelukt. Nu moet hij terug naar het midden. En eigenlijk, als je kijkt naar wie Mitt Romney is en was, dan is het eigenlijk een heel gematigde man. En helemaal niet zo'n enorme geldwolf als dat Obama uh, wil laten zien. Uh, wil laten... En net exact hetzelfde als dat uh, Obama niet een uh, socialist is die, uh, die het communisme hier wil terug invoeren. En wat dat betreft zeiden ze dus eindelijk, en dat, dat, dat vond ik dus zo interessant, want zulke vragen worden dus eigenlijk nooit gesteld. Die mensen houden hun speeches altijd, je hebt maar te luisteren, en dit soort vragen worden dan eigenlijk nooit als voorgelegd. Terwijl de achterban van beide partijen daar al heel erg lang heel woest over is, dat ze op die manier worden afgeschilderd. Dus ik vond, het, ja, ik, vond het, ik vond de vraag heel leuk en ik vond het antwoord heel leuk. We zouden nog uren door kunnen praten over dit uh, verkiezingsdebat. we zouden hier nog uren over door kunnen praten. <laughs> <laughs> nou, laten we afspreken dat we het op een volgend, op een ander tijdstip uh, nog, nog een keertje gaan doen. Thijs Roes, Lijkt Dankjewel, Amerika deskundige vanuit Salt Lake City. Ja, ja. ja, want we hebben ook al een paar uur gepraat. Uh, laten we zeggen, drie uur en 21 minuten. Dat is hoe lang deze uitzending inmiddels al duurt. Hier op Radio 1. Geheel in het teken van uh, het uh, debat tussen uh, Mitt Romney. En Barack Obama. Er is een heleboel gepraat... en als u de volledige drieënhalf uur uh, inmiddels vol heeft gemaakt... dan uh, zult u blij zijn geweest dat Frank van der Ende ook in de studio was. Want hij voorzag het geheel van een muzikale omlijsting. Uh, uh, uh, Please be Frank, dat is je artiestennaam van ja, je huidige uh, project, Frank. Ja, om, om maar eens te beginnen, we hebben een, een hele nacht uh, uh, debat behandeld. Ja. Je, je hebt vast ook meegekeken. Jazeker, tuurlijk. En uh, nou ja, goed, wat mij heel erg opviel was de ontspannen houding van Obama eigenlijk. Uh, en, en de feiten, hij was weer als van oud eigenlijk. Ja, zoals, zoals wij hem hier kennen en waarom hij Europeanen ook zo erg aanspreekt. Uh, dat charmante. En uh, nou ja, zo vond ik hem nu ook overkomen. Nou, de man die we vier, vier jaar geleden leerden kennen... in, uh, in de presidentscampagne, die, die zien we nu een beetje terug. En ja. is, is dat... Uh, ja, je, je, bent, je bent muzikant. Doe, ja. doe, doe je nou met, met zo'n gegeven ook nog iets in je muziek... Of, of, of, of verwerk je dat op een andere manier? Nou ja, kijk, weet je, uh, politiek speelt altijd mee. Uh, wanneer je uh, met kunst bezig bent, denk ik. Uh, dat kun je bijna niet loslaten... Uh, maar om nou echt te zeggen van ik ga een liedje over Barack Obama schrijven... nee, zo werkt het bij mij in ieder geval niet. Uh, nee. nee. Zo, zo geëngageerd is het nog niet. Zo geëngageerd, nee. nee. Dan, je, je moet ook, weet je, het moet niet te tastbaar worden, vind ik... bij alle, alle onderwerpen die je aansnijdt. Zodra je dat doet, dan uh, neemt het ook de magie van de kunst weg, denk ik. Oké, okay, nou, uh, ik hoor in mijn oor al dat we uh, dit interview alweer moeten gaan afronden. Dus, dus, dus, dus laten we nog even uh, uh, snel vragen. Um, volgens mij is er een uh, release van je aankomende? Ja, in december komt er een EP uit. Die kan nu voorbesteld worden via celebend.com. Daar kunnen mensen alvast voor een tientje een EP voorbestellen. Komt in december uit en uh, door voor te bestellen heb ik budget... om de EP ook daadwerkelijk op te nemen. Ja, en waar uh, kunnen we je binnenkort nog gaan zien? Uh, ik sta in Paradiso Amsterdam op 8 december in de finale van de grote. De Prijs van Nederland en daarnaast nog op allerlei andere data. En die zijn op pleasebefrank.com te vinden. Nou, genoeg mogelijkheden om uh, Frank van de Ende zelf met in levende lijf te kunnen zien. Yes. Ja, laten we je uitnodigen om uh, uh, nog één keer uh, je gitaar ter hand te pakken en uh, uh, uh, ons te voorzien van een, uh, van een mooi stuk uh, uh, het was een, uh, een uh, eer niet alleen om een uh, uitzending uh, te mogen maken met uh, twee grote namen Mitt Romney en Barack Obama erin maar het uh, uh, was een minstens even grote eer om te mogen genieten van de muziek van Frank van der Ende u hoort hem nog één keer Please be Frank This is too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 Try not to show my fears. And I know that it's all in my hands and that it's slipping now. And it seems I just can't get a grip, and this just has to be somehow.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 u de Wekkerradio een paar minuten geleden liet afgaan... dan moet er toch een heerlijke manier van wakker worden zijn ge geweest. Please be frank. Frank van der Ende, hartelijk bedankt voor uw komst naar de studio. Dank voor je. jouw 3,5 uur langdurende zit. Ja. We hebben van je genoten. Graag tot de volgende keer. Van eiland naar Schiereiland iets heel anders. Die transformatie maakte het Noord-Hollandse Marken... 55 jaar geleden mee op deze dag, 17 oktober. Op aandringen van onder andere de dorpsdokter... besloot het college van burgemeester en wethouders... tot het aanleggen van een zeedijk tussen Marken en het vasteland. Ja, en die zeedijk heeft veel veranderingen gebracht. Samen met... Piet Korsman, voorzitter van de vereniging Historisch Marken, kijken we terug in de tijd. Meneer Korsman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, van eiland naar schiereiland. Waarom wilde de dorpsdokter dat precies? De dorpsdokter die had het uh, belang van zijn patiënt ogen. Als er uh, een uh, spoedgeval was, ging het op een primitieve manier dat uh, als je echt met spoed geholpen moest worden, was je al bij de schepper uh, tere gekomen. Dus uh, dan uh, moest er of een helikopter komen, wat een hele enkele keer is gebeurd. Maar meestal ging het gewoon uh, op een burrie, dat is een soort bakkers, een grote bakkerswagen, zeg maar. Dan werd je naar de boot gereden. En dan uh, aan, aan boord uh, gehaald. En dan gauw naar Monnikendam. En daar stond dan een ziekenauto te wachten. En dat duurde allemaal zo lang, dat, uh, ja, dat uh, liep vaak verkeerd af. Dus de dokter die had er wel belang bij dat het uh, veel beter uh, zou kunnen. Ja, de medische voorzieningen waren dus niet al te best. Uh, de medische voorzieningen op zich waren wel goed. Alleen als een spoedhuis onder hulp gebouwd was, dan uh, duurde dat allemaal veel te lang. Ja, hoe lang duurde dat dan? Een paar uur, enkele uren voor je in het ziekenhuis was. Dus uh, stel je krijgt een hartaanval en, en je moet echt naar het ziekenhuis om, ja. omdat er niks anders op zit. Dat, dan zou het hart er nog een paar uur moeten houden. Ja. En dat gebeurde vaak niet. Nou, dan zou je zeggen uh, heel goed zo'n verbinding. Maar uh, was iedereen het daar wel mee eens met die, met die verbinding tussen uh, het vasteland nou, en nou, de marken? De meeste markers waren het er natuurlijk wel mee eens. Want er, er moest ook uh, vooruit gaan geboekt worden, zoals iedereen vooruit wilde. Uh, alleen Seitje Boes, dat was een grote tegenstander van uh, uh, de dijk. Omdat hij uh, het uh, beschreef als zijnde één tragedie. Wie was dat? Seitje Boes, die is wereldbekend wereldberoemd met de souvenirzaakjes op de Havendijk. En die leefde toen al heel erg van het toerisme. Die was al helemaal binnengelopen, financieel gezien, van de toeristen. En die had er heel erg bezwaren tegen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het ook weer verdienmogelijkheden brengt... zo'n verbinding met vasteland. Uh, precies, maar dat zag ze niet. Want ze keek alleen naar de eigen verdienmogelijkheden. En die zag ze wegvallen, omdat ze dacht... dat de toeristen niet meer op de Havendijk zouden aankomen. Maar nu... Uh, op de parkeerplaats, midden op het eiland. Ja. Dus die dacht dat haar winkel verkeerd gesitueerd was, wat ja. achteraf gezien niet correct was. Ja, Mark, hè, dat, staat, ja, dat, heeft, dat heeft toch een eigen cultuur. Dat staat bekend om authentieke huisjes, uh, de, de eigen klederdracht. Uh, waren die in stand gebleven als het altijd uh, al een schiereiland was geweest? Uh, ik denk dat het meeste op dat gebied nog steeds in stand is. Want merk is, uh, nou, hij heeft er heel erg in een isolement geleefd. Dus tot 1957. En daarna is het, uh, laten we maar zeggen, van overheidswegen uit uh, erg beschermd geweest. Het is ook een beschermd uh, dorpsgezicht. Uh, niet niet uh, te vergelijken met de volle dam of een urk. Uh, die, die zich uh, industrieel gezien heel erg ontwikkeld hebben. Terwijl Mark op dat gebied ongeveer niets heeft gedaan. Dus het, uh, het, het karakter van Mark is heel erg behouden gebleven. De nieuwbouw is een heel eind uit uh, de oude kern uh, verdaan gebleven. Dat is dus, toch wel opvallend uh, natuurlijk. Want ja, uh, je, je hebt dan een eiland, dus dan is alles vrij gesloten. Dan komt die verbinding er eindelijk. Ja. En uh, dat, je, dat je dat toch allemaal nog redelijk intact kan houden. Ja, dat heeft misschien ook een beetje met de zaad te maken. <coughs> het waren behoudende protestantse mensen, erge gelovige mensen. Uh, veranderingen zijn derhalve niet zo heel erg gewenst. Alles bij het houden houden is een beetje het motto. Uh, dus uh, laten we zeggen, de bebouwing die is ook redelijk in die trant uh, gebleven. Ja, woonde, woonde u er zelf al voor, uh, voor 1957? Nee, ik ben in 1959 voor het eerst op markt uh, gekomen. Ik kom oorspronkelijk uit Ransdorp, dat ligt zo'n 10 kilometer hier vandaan. En ik kwam over de dijk? En ik kwam met de fiets over de dijk en dan gingen we naar de kerk toe, want er zaten altijd wel een paar aardige jonge meiden. <lacht> dus, Daarna hadden we nog een doel. En, en Marken was voor ons toegankelijk geworden. En dat vonden we toch wel erg mooi. Ja, 55 jaar geleden is het alweer vandaag dat Marken niet meer een eiland was, maar een schiereiland werd. Piet Korsman is van de Vereniging Historisch Marken. Goedemorgen en bedankt. Ja, goedemorgen. Het is twee minuten over half zes. U luistert naar de Holland-Amerika-lijn hier van Omroep WNL op Radio 1. Straks gaan we het hebben over Islamabad. Want daar wordt uh, de elfjarige Rimsha uh, verdacht van godslastering. Opvallend, zij heeft het syndroom van Down. Maar nu eerst, Diederik van Zesemet. Het nieuwsminuutje. Philip de Winter doet een stapje opzij. De voorman van de Belgische partij Vlaams Belang... zei dat gisteravond in het tv-programma Pauw en Witteman.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 Ook de kraken tussen Spanje en Frankrijk eindigden gelijk. De Fransen scoren in de blessuretijd tegelijk maken. En dan is het nu tijd voor het weer met onze eigen weerman Stijn van Antwerpen. Een gebied met regen bereikt momenteel het westen van het land en zal de komende uren verder noordoostwaarts schuiven. In de tweede helft van de middag klaart het voorzichtig aan op, maar het zuidoosten van het land blijft wel gevoelig voor het regen. De temperatuur stijgt tot 14 graden in de kustgebieden tot 12 in het binnenland. In de avond en nacht neemt de kans op regen weer toe en dalen de temperaturen tot 9 graden. Donderdag wordt met een zuidelijke stroom in zachtere lucht naar ons toegevoerd. Temperaturen liggen dan op boven normaal met maximaal 18 graden. Het weekend ziet er wisselvallig uit, maar de zon maakt op beide dagen een grote kans. Het is zacht voor de tijd van het jaar met mogelijk temperaturen in het binnenland tot 21 graden. Kortom, lente. Dankjewel, Weerman Stijn van Antwerpen. En dankjewel, Diederik van Zessen. Het nieuwsminuutje. Hele straten werden ontruimd in het Utrechtse Kanaleiland. Gymzalen zijn gesloopt in Leusden en een school in Zeist is gesloten. De reden van de acties waren identiek, de vondst van asbest. Ja, en in Soesterberg is het nu ook raak. Daar is asbest in de dakplaten van 39 woningen aangetroffen. De bewoners zijn door woningcorporatie Portaal ingelicht... en hebben één instructie meegekregen... ga niet meer naar de zolder. En dat, dat is pas echt vervelend. U hoort, verslaggever Annette Schut. Ja, vaak is het zo. Zeg maar de mensen zijn net hamsters. Alleen de hamster bouwt het op in zijn wangen en de mens zet het op zolder. Nou, we weten natuurlijk al jarenlang dat hij hier afspraakbeschot zit. Op zich is dat ook geen probleem, maar inmiddels is het zo oud dat het vanzelf uit elkaar gaat vallen. Afgelopen vrijdag zijn we in een woning geweest samen met een inspecteur van de arbeidsinspectie. Uh, hebben we gekeken naar de situatie en die heeft ons echt geadviseerd van, joh, je moet nu door gaan pakken. De brokstukjes zijn ook echt gebonden, maar ga je er overheen lopen, dan loop je gewoon een potentieel risico op het vrijkomen van asbestvezels. Nee. Dat willen we niet, Dat vinden we te risicovol. En we hebben gezegd van, nee, hey, we moeten nu gewoon door gaan pakken met deze daken en onze klanten beschermen tegen een mogelijke besmetting. Wij wonen hier op de Fokkersstraat eigenlijk uh, echt uh, enorm fijn. Wij hebben eigenlijk achter een heel mooi vrije uitzicht. Ik zie in uw tuin een mooie windmolen staan. Ja, dat is een, een hobby van mij. Ja, ik ben een ja, kleine hobby-uitvinder, om het maar zo te zeggen. Ik hoop dat ik het lichtschakelaartje licht kan vinden tot uh, vrije energie. Ja, ik heb nou van uh, ja, huis- en keukencomponent, om het maar zo te zeggen, een windmolen gebouwd. Uh, niet aswinning, maar uit de buitenkant van het wiel. En er staat een component op zolder. Die is heel belangrijk, eigenlijk cruciaal voor mij, om de volgende stap te zetten hierin. Nienke Ernst, u bent van, uh, van Portaal. Wanneer uh, kan meneer weer bij zijn uh, uitvinderspullen? Ja, dat is even de vraag. We zijn op dit moment achter de schermen heel druk bezig om een goed plan van aanpak te maken. Zodat we in ieder geval zo snel mogelijk weten wanneer er weer uh, beschikt kan worden over de spullen en op welke manier. Um, dus ik kan nog geen tijdstip noemen wanneer dat weer kan. Maar uh, ik verzeker u dat we echt heel hard aan het werk zijn op dit moment. Maar ik... Uh... Ik kan me voorstellen, de laatste tijd is het veel in het nieuws, asbest. Vooral hier in de regio, in Utrecht, Kanaleiland was een drama. U hoeft geen hotels te regelen of wat dan ook. Maar zijn er mensen die bijvoorbeeld kinderen op zolder hebben slapen... die, uh, die problemen hebben? Nee, op dit moment uh, zijn er geen uh, slaapkamers op de zolders. Uh, er zijn wel mensen die af en toe uh, logees daar hebben. is op dit moment geen uh, probleem. Uh, we hebben één klant gehad die zegt... Joh, ik krijg logees en ik kan met mijn nou niet meer van zolder halen. Nou, wij... Uh, zorgen voor een, een passende persoonlijke oplossing. Dus we hebben meneer ook aangeboden nieuwe matrassen te leveren. Nou, wat, wat heeft u nodig? Uh, een hele hoop gereedschappen voor de energietechniek. Dat zou ook leuk zijn. <lacht> <lacht> wat heb ik nodig? Ja. Wat ja. op zolder staat, hè? Wat er op zolder staat, ja. Nou, ik heb niet echt iets direct daar staan. Nou ja, voor de kerst zou wel handig zijn dat we een, uh, misschien weer op zolder kunnen. Want de kerstspullen staan er ook. Dat is altijd wel gezellig. Ja. Maar ja, misschien uh, ja, krijgen we lampjes van portaal dit jaar. Wie zal het zeggen? Ja, de meneer zal niet de enige zijn. Dat is wel dé ultieme plek om uh, een kunstkerstboom en de, de ballen op te bergen. Dat is ook wat we veel gezien hebben, maar ik hoop echt dat we ver voor kerst een plan hebben en dat we duidelijkheid kunnen geven. En of dat een kerstboom van portaal wordt of de eigen kerstboom, dat is nog even afwachten. Volgens Woningcorporatie Portaal is er op dit moment nog geen direct gevaar voor de gezondheid van de bewoners. Ze hebben aangegeven deze week in ieder geval nog één woning schoon te maken. Daarna volgt een plan van aanpak voor de rest van de panden. Een reportage was dat van verslaggever Annette Schut. Dit is Omroep WNL op Radio 1. Het is acht minuten over half zes. U luistert naar Snow Patrol. Het was Snow Patrol met Run, hier op Radio 1, Omroep WNL. De hele wereld viel vorige maand over de imam... met die een meisje met het syndroom van Down... een verdenking van godslastering in de voeten heeft geschoven. De elfjarige Rimsha staat vandaag in Islamabad voor de rechter. Het christelijke meisje zou afgelopen zomer in Pakistan de Koran hebben verbrand. Het meisje werd in augustus gearresteerd nadat honderden woeden de moslims haar huis hadden belegerd. We praten over de rechtszaak en de wet tegen blasfemie die nu onder vuur ligt. Met Pakistan-expert Kamran Oela. Kamran, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe werd dat nieuws destijds in Pakistan ontvangen? Wisselend. Aan de ene kant heel nadrukkelijk dat mensen zeggen van dit is... Terecht, dit meisje heeft misschien wel een Koran verbrand. En een Koran verbranden, dat kan niet. Dat, dat is echt schennis van de religie. Schande, blasfemie, meteen oppakken, straffen. En aan de andere kant zie je de mensen die wat... in onze Westen zou eh, sowieso wat normale denken... Ook in de dat het een meisje van 11 jaar is. Bovendien een meisje met het uh, syndroom van Down. Uh, en die schande spreken dat zo iemand wordt opgepakt. Want uh, zelfs al zou het waar zijn dat zij de Koran verscheurd, dan wel verbrand zou hebben, dan nog kan je natuurlijk dat niet kwalijk nemen aan, aan een meisje van 11 jaar die uh, leidt aan het syndroom van Down. Uh, en, en wat betekent dat? Misschien heeft zij wel het uh, denkvermogen van een kind van 4. Ja, ga je een kind van vier in Nederland bijvoorbeeld strafbaar stellen voor het verbranden van de Bijbel? Nee. Nee, niet in Nederland, maar dat dus ook niet in Pakistan. Maar we zien dus aan de andere kant ook dat een groep mensen die, uh, die niet zo ver kan denken, die eigenlijk alleen maar denkt: Koran verbrand. en die niet eens ziet wie de dader is, wat het verhaal erachter is of het feit er klopt, zou horen: Koran verbrand. En uh, de kortsluiting in het hoofd is meteen... ...Koraanverbranding betekent meteen iemand oppakken en straffen... ...zonder bij na te denken om wie het gaat... ...zonder erbij na te denken waarom. Dat is natuurlijk schandalig, vanuit onze ogen... ...schandalig, ja. Vanuit als je ze uh, vanuit humaan perspectief bekijkt... ...vanuit uh, rechten van de mens bekijkt... ...dan is dit natuurlijk een absolute schande... ...dat het meisje nog uh, voor, voor de rechter uh, moet gaan komen... ...want uh, zij zou natuurlijk meteen moeten worden vrijgesproken... Uh, ...want ze is elf en leidt aan het syndroom van Down... Maar ja, Pakistan zien we toch dat, uh, dat op dat punt, in, zeker in bepaalde gebieden, nog echt achterloopt. Nee, maar gaat dat om veel mensen die, die die mening delen, dat zij gestraft moet worden? Pakistan heeft uh, wat is het, rond de 170 miljoen inwoners. Dat en, uh, en dat, dat zijn er ontzettend veel, waarvan uh, niet alle Pakistanen de, dezelfde toegang hebben tot vrij, uh, vrije media... Uh, in bepaalde gebieden echt maar een aantal zenders ontvangen... met andere woorden, echt, echt achtergesteld zijn... minder weten ook uh, en ook gevoeliger zijn... en eigenlijk daardoor ook vrij snel denken... dit zal wel kloppen. En dus als we het op die manier bekijken... dan kunnen we zeggen, dit gaat misschien wel om miljoenen mensen. Aan de andere kant, uh, dit gaat om een kleine groep mensen die dat vindt. Alleen helaas... Een aantal van die groep zitten dicht bij het meisje... hebben haar weten te arresteren... en beginnen dus nu ook een rechtszaak tegen haar. Ja, nou, dat allemaal op basis van de wet tegen blasfemie. Godslastering, die ligt internationaal onder vuur... maar in Pakistan eh, lijkt niemand daar zijn vingers aan te durven branden. Hoe zit dat? Ja, het is een onwijs lastige wet. Dat houdt dus inderdaad in als jij um, iets anti-religieus doet, en in dit geval in Pakistan is anti-islam, um, dan kan je daar heel hard voor gestraft worden. Dus je moet voorstellen dat we in Nederland de wet zouden aannemen: um, dat jij niets meer mag zeggen over een bepaald geloof. Dus als jij, zegt, um, als jij, als jij uh, vanuit het geloof een bepaalde vloek, die we vaker ook horen, uit zou spreken. Um, dat zou betekenen dat jij strafbaar bent. Uh, laat staan als je bijvoorbeeld de Bijbel of in dit geval in Pakistan de Koran verbrandt. Dan ben je absoluut strafbaar. Uh, dat is die wet um, uh, tegen de blasfemie. En nu is dat een lastige. In de politiek hebben we gezien dat een aantal mensen hebben geprobeerd om daar een eind aan te maken. Maar helaas komen eind aan hun eigen leven. En het bekendste voorbeeld daarvan is de christelijke minister van minderheden Sabas Bhatti een man onwijs geliefd, zeker uh, vanuit de christelijke minderheid... voor het eerst de minister naar voren gekomen. En onwijs geliefd, juist bij de islamitische uh, achterban in Pakistan uh, van zijn partij. En uiteindelijk is hij toen vermoord. En in die periode zijn nog een aantal anderen ook vermoord... die op dat moment bezig waren met die blasfemiewet. Moeten we daar niet vanaf? Is dat niet achterhaald? Is er niet tijd dat we in Pakistan ook met de tijd meegaan en zeggen van... deze wet is niet meer uh, houdbaar anno 2012. Ja, nogal een, een, een spannende dag. Dus in ieder geval voor de elfjarige uh, Rimsha die vandaag voor de rechter staat. Wat verwacht je van die zaak in het kort? Nou, laten we hopen dat ze wordt vrijgesproken. En eigenlijk verwacht ik ook deze internationaal natuurlijk een hele hoop over te doen geweest. Um, ik ga er ook vanuit dat ze uiteindelijk uh, wordt vrijgesproken. En dat zou ook, um, dat zou ook uh, absoluut nodig zijn. Want ze is nogmaals elf jaar, uh, ze leidt aan een syndroom van Daan. En een kind van elf, dat leidt aan een syndroom van Daan, kunnen we natuurlijk niet straffen. Zeker niet voor het verbranden, vermeende verbranden van de Koran. Pakistan-expert Kamal Ola, dankjewel. De hele WNL nacht stond vandaag in het teken van het debat tussen Barack Obama en Mitt Romney. Nou, bent u net wakker en heeft u het allemaal gemist? We vatten het even voor u samen. U hoort een bijdrage van Keestergraaf en Pieter Munnik. We are here for the second presidential debate, Een town hall. Barack Obama and Governor Mitt Romney. Well, je you're in this country is 23 million people struggling to find a job. And a lot of them, as you say, Candy, have been out of work for a long, long, long time. But the key thing is to make sure you can get a job when you get out of school. And what's happened over the last four years has been very, very hard for America's young people. I want you to be able to get a job. Candy, what Governor Romney said just isn't true. Save. He wanted to take them into bankruptcy without providing them any way to stay afloat. We would have lost a million jobs. In the last four years, you've cut permits and licenses on federal land and federal waters in half. So how much did you cut? Not true. Well, how much did you cut? Governor, have actually produced more oil. No, no. How much did you cut? Licenses and permits on federal land and federal waters. Governor Romney, here's what we did. There were a whole bunch of oil companies. No, I had a question, and the question you, was, how, much did, me, how question much did you cut the pie? How much did you cut the The Middle-income families in America have been crushed over the last four years. So I want to get some relief to middle-income families. My philosophy on taxes has been simple, and that is I want to give middle-class families, folks who strive to give in the middle-class, some relief. We haven't heard from the governor any specifics beyond state bird and eliminating funding for Planned Parenthood in terms of how he pays for that. In the, in the last uh, four years, Women have lost 580,000 jobs. That's the net of what's happened in the last four years. We're still down 580,000 jobs. I said insurance companies need to provide contraceptive coverage to everybody who's insured. Because this is not just a, a health issue, it's an economic issue for women. It makes a difference. This is money out of that family's pockets. President Bush and I are, are different people, and these are different times. Can now, by virtue we need in North America without having to go to the, the Arabs or the Venezuelans or anyone else. That wasn't true at this time. That's why my policy starts with a very robust policy to get all that energy in North America and become energy secure. We've gone through a tough four years. There's no doubt about it. I said that I'd end the war in Iraq. I did. I said we'd refocus attention on those who actually attacked us on 9-11. And we have gone after Al-Qaeda's leadership like never before, and Osama bin Laden's did. I think you know that these last four years haven't been so good as the president just described, and that you don't feel like you're confident that the next four years are going to be much better either. I can tell you that if you're you to elect President Obama, you know what you're going to get. You're going to get a repeat of the last four years. We just can't afford four more years like the last four years class is getting crushed. The policies of the president, who has not what it takes to get these working, so as soon as we found out Benghazi consulate was being overrun, I was on the phone with my national security team, and I gave them three instructions. Number one, beef up our security and safe uh, procedures, not just in Libya, but in every embassy and consulate in the Number two, investigate exactly what happened. And number three, we are going to find out who did this and we're going to hunt them down i'm the president and i'm always responsible and that's why nobody's more interested in finding out exactly what happened than i did 14 days before he called the attack in benghazi an act of terror get the transfer it, it, it, he did in, in fact sir so let me let me call it an act can of terror. can you say that Rose a little Garden. louder he used candy the word. He, he did call it an act of terror it did as well take It did as well uh, take uh, two weeks or so uh, for the whole idea of there being a riot out there about this tape. President Obama, governor Romney, thank you for being here tonight on that note. We have come to an end of this town hall debate. Our thanks to the participants for their time. And to the people of Foster University for their hospitality. The next and final debate takes place Monday night at Lynn University in Boca Raton. Ja, Kees de Graaf en Pieter Munnick, zij waren ook de hele nacht op. En zoals u hoorde hebben zij goed geluisterd naar het debat tussen Barack Obama en Mitt Romney. En zij maken voor u deze samenvatting. Ja, uh, daarmee is het alweer zeven minuten voor zes. We hebben genoeg teruggeblikt op uh, dat debat. Er is nog een hoop meer te doen. De crisis rondom Griekenland bijvoorbeeld, die blijft maar door en door sudderen. Vandaag is er opnieuw een belangrijke dag. Morgen komt de EU-top in Brussel bij elkaar om te kijken of Griekenland opnieuw een geldinjectie krijgt. Uh, dit keer gaat het om zo'n 30 miljoen Belangrijke dag. Ik denk 30 miljard. Ik denk dat we een klein foutje hebben gemaakt. Dat denk ik ook Aan die... 30 miljoen valt wel op te hoesten. Ja. 30 miljard dus. Aan die geldinjectie is wel een fikse bezuinigingsvoorwaarde gesteld. En dus heeft het land nog maar één dag om die voorwaarden rond te krijgen. We kijken hoe het ervoor staat met Griekenland-deskundige Janis Garlemos. Janis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat moeten de Grieken voor morgen bereikt hebben? Uh, er moet een akkoord uh, zijn ontstaan uh, voor de privatiseringen uh, in de publieke sector. En uh, de pensioenleeftijd moet, uh, net als in Nederland, naar uh, 67, meen ik. Ja, dat, dat, zijn, dat klinkt als, nou, dat, die twee dingen die regelen eventjes vandaag en dan uh, komt het wel goed. Ja, die zouden we het van wel Zij zei het niet dat uh, gisteren zijn de uh, onderhandelingen met de Trojka voor de uh, derde of vierde keer onderbroken. En men gaat er weer niet uitkomen, waarschijnlijk. Ja, want, want hoeveel, ja, we hebben het al net gesteld. Uh, uh, Griekenland wil een geldinjectie, uh, maar uh, in ruil daarvoor moet Griekenland dus eigenlijk aantonen dat het uh, op de goede weg is qua de bezuinigingen. Uh, dat, de begroting, dat er weer een sluitende begroting komt. Uh, zitten ze, komen ze al in de buurt of, of zit er helemaal geen schot in de zaak? Nou ja, men, kom, men komt altijd in de buurt natuurlijk. Maar er, is, uh, er zijn één of twee partijen in de onderhandelingen van de Griekse regering. En die stemmen daar niet mee in. En uh, ja, dan blijft het uh, puur een uh, feit van onderhandelen. En uh, het is natuurlijk wel een beetje bekend uh, met de onderhandelingen met de trojka. Want het is elke keer uh, passen en meten, onderhandelen. En dan uiteindelijk komen ze er wel uit. En uiteindelijk komt het geld er ook wel, alleen uh, het gaat natuurlijk steeds moeizamer, want uh, de rek is er natuurlijk wel aardig uit in Griekenland. Ja, nee, nee absoluut. Um, ja, die geldinjectie vanuit de EU voor Griekenland, die is cruciaal voor Griekenland. Um, uh, kan, kan Griekenland eigenlijk wel zonder die injectie? Nee, nou ja, als ik uh, premier Samaras ook uh, moet geloven, is in november het geld op. De antenaren slaars uh, moeten in november uh, betaald worden en uh, het is cruciaal, alleen... Goed, het algemene beeld is toch wel dat uh, dat geld komt er toch wel. Uh, Duitsland en uh, de EU, uh, de trojka in het algemeen, laat Griekenland natuurlijk niet uh, uh, vallen. Nee, nou, nou, nou, nou, nou, nou is er natuurlijk altijd toch nog de, de mogelijkheid dat ook de rest van Europa te veel moeite gaat krijgen uh, zijn broek op te houden. Stel die geldinjectie komt er niet voor Griekenland. Hoe zou de situatie in, in Europa er dan uit gaan zien, en dan, vooral in Griekenland? In Griekenland, uh, in Griekenland is uh, de situatie natuurlijk dan uh, uh, hopeloos. Maar hoe kunnen ze dan de, de deuren dicht doen en het land verlaten en jongens, uh, dit was het? Nou, nee, zo eenvoudig zal het niet gaan. Kijk, in het, uh, in het uh, politieke onderhandelingsspel is het, uh, lijkt het me dat er dan een gecontroleerde exit komt. En dan, uh, dan zijn uh, de regeringsleiders, en uh, de trojka die zijn er natuurlijk al, al over aan het onderhandelen van tevoren... Van uh, dan en dan gaat Griekenland uit de euro en uh, we gaan het gecontroleerd. Want ja, de gevolgen van een onge ongecontroleerde exit van Griekenland uit de euro is, uh, is, is finesse voor de wereldmarkt. Het is bijna alsof je een, een, een arm uit, de, uit een levend mens rukt om er even een onplezant beeld op te roepen. Ja, nou, men krijgt dan toch uh, een beetje het uh, Lehman het scenario lijkt mij. Ja. Uh, dat, uh, dat, uh, kijk al naar de financiële markten, wat er dan wereldwijd gaat gebeuren. Dat is natuurlijk iets wat niemand kan voorspellen. En uh, daar is men als het dood voor. Ja, nou stel, er moet toch, uh, toch, uh, die, die 30 miljard die gaat straks uh, naar, naar de Grieken. Uh, uiteindelijk komt dat allemaal uh, uit uh, uw en mijn portemonnee. Het zijn onze belastingcenten. Hoe kunnen de Europese regeringsleiders dat nog verantwoorden tegenover hun inwoners? Uh, ja, dat is natuurlijk een... Uh, dat is natuurlijk een lastig verhaal, maar je loopt al bijna drie jaar mee los op inmiddels. Uh, het, zijn natuurlijk, uh, het zijn natuurlijk geen donaties, het zijn leningen. Leningen die worden verstrekt tegen een percentage van uh, 6-7 procent. Dus uh, iedere belastingbetaler verdient daar nu al pakken bij drie jaar geld aan. Alleen... Ja, goed, de rek is eruit in Griekenland. Er, er moet iets gebeuren. Griekenland moet uh, wellicht zelf zeggen we stappen eruit of, of er moet toch een kwijtschelding komen van de schulden. En is die reëel? Ja, het kan niet anders. Hoe moet een land nou uh, van voor, bijvoorbeeld 500 of 600 miljard euro terug, uh, terug gaan betalen? En in welke periode? Wie, wie moet dat gaan betalen? Kijk, Griekenland is natuurlijk een land met uh, 11 miljoen inwoners. Wij zijn. Uh, Griekenland is geen grote economie. Wie gaat dat terugbetalen? Dat gaat nog generaties duren. En 600 miljard euro terugbetalen kan haast niet. Als je we wel kijkt naar de de red die jaarlijks daarover moet vergoeden. Ja. Dus het is al bijna 40 miljard euro. Ja, het lijkt op een bodemloze put uh, waar ja. telkens weer geld in moet komen terwijl het land uh, kapot bezuinigd wordt. Ik wil u hartelijk bedanken, Griekenland-expert Janis Garlemos. Donderdag en vrijdag wordt er dus tijdens de EU-top beslist over de toekomst van Griekenland. En de Griekse vakbonden zullen ook nog eens komen met een algemene 24 uur staken. Ja, dat was Griekenland in een uitzending die vooral in het teken stond van Amerika. Uh, we zaten vannacht bovenop het Amerikaanse een verkiezingsdebat in onze special, de Holland-Amerika-lijn. Maar ...om WNL is nog niet klaar. Nee, want vanaf 7 uur is vandaag de dag er weer op Nederland 1. En te gast zijn onder meer Willem Post... ...die we ook eerder hoorden in, uh, in onze verkiezingsspecial. Hij gaat het hebben over het Amerika-debat. En uh, Leo de Boer is ook te gast en die heeft een interessant verhaal. Hij is documentairemaker en komt praten over vark-terrorist Tanja Nijmeijer. En ook Lara Rensen en Marcel Ooster. Zij blikken uitgebreid terug op het verkiezingsdebat... ...tussen Barack Obama en Mitt Romney. Over een paar minuten in het NOS Radio... Graag tot volgende week. Tot volgende week. VNL, de Holland-Amerika-lijn.